9 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. De zomerstorm is in kracht aan het afnemen en trekt langzaam naar het noorden en oosten. Door de zware windstoten zijn honderden bomen ontworteld, takken op de weg gewaaid en auto's beschadigd geraakt. Eén man kwam om het leven toen bij een hotel in Wolfhezen in Gelderland een boom op zijn auto viel. De problemen op het spoor hebben zich in de vooravond verplaatst naar het noorden en oosten van het land. Op een aantal plaatsen konden treinen niet verder rijden. Dat gebeurde onder meer tussen Groningen en Zwolle, Alkmaar en Den Helder en op het traject Deventer-Almelo. De snelweg A44 bij Warmond gaat in de richting van Amsterdam pas morgenochtend weer open als alle bomen en takken zijn verwijderd. Schiphol heeft ook nog last van de gevolgen van de storm. Vanmiddag waren er al veel vluchten uitgevallen of omgeleid... omdat er minder banen gebruikt konden worden. De gevolgen daarvan zijn vanavond nog merkbaar. Veel vliegtuigen vertrekken met vertraging. In Houten in Utrecht woedt een grote brand in een gebouw met daarin een snackbar... een nagelstudio en verschillende appartementen. Dertig omwonenden zijn geëvacueerd. De brand brak aan het einde van de middag uit. Vermoedelijk ging het mis bij het aansteken van de kachel in de nagelstudio. De brandweer kan het gebouw niet in omdat de gevel dreigt in te storten. Ook wordt blussen op de eerste etage bemoeilijkt door gesloten rolluiken. Hillary Clinton moet op 22 oktober getuigen voor het Amerikaanse huis van afgevaardigden over een aanslag in 2012 in Libië. Toen kwamen in Benghazi vier Amerikanen om het leven, onder wie de Amerikaanse ambassadeur... De republikeinen in het congres willen weten wat Clinton, destijds minister van Buitenlandse Zaken, wist over de veiligheidssituatie in het land. In eerste instantie deed de regering Obama de aanslag als een uit de hand gelopen protest, maar later bleek het om een gerichte actie te gaan.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 Met Mario Zandvoort Zaterdagavond op ZZFN I would like you to lie down, relax, close your eyes And listen only to the sound of my voice I always like to be the smile life's lights are every day But I get weary You seem to think that all our feelings can be out of ways Can't I be teary Such a good feeling, even if I'm dreaming that's alright by me No explanation no reason for me to believe in that's alright by me That's alright by me Dreaming that's all right by me No explanation, no reason for me to believe ZFM Zandvoort. Het is vandaag zaterdag 18 juli 2015. Een wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. Met het komende uur natuurlijk weer een hoop lekker muziek. Het eerste uurtje natuurlijk het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Het laatste shownieuws, de update en de tien boven. Beste plaats van allesvoet. Straks in het tweede uurtje DJ Mouzo met zijn Global House Vibes de beste van de clubs in de mix op je radio. En straks vanaf 11 uur, een uur lang, gaan we naar Italië met Dieter Cavaschelli. Met het beste van de clubs uit Italië natuurlijk. En als opening hoorden we Falcon. Nee, wat zeg ik? Falcon Zonder een C. Dus samen met Kaleem Taylor met Isla. Oftewel het eiland Onderweg zometeen Nathalie Lagos. Die heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Maar die is hier Afrojack. Dus samen met Mike Taylor met Summer Thing. Project gaan draaien op verzoek DJ Sawa en Hevito met Bailando, maar dan in de DJ Dr. Cucho Remix. Dat nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Bailando, yo cintura, de tambor. Del tambor. De cuerpo de cuerpo Just wanna go samen met Ferry Rap en daarvoor Afro Jack en Mike Taylor... met Summer Sang, The Nightwalk. Iedere zaterdag aan van 9 tot middernacht lekker zit op de radio. En natuurlijk ook een beetje show Ben We hebben het gehoord, maar het sprookje van Ruud Gullit en de Mexicaanse Maggie Jimenez is opeens voorbij, ja. De breuk is omringd door uh, raadsels... Want uh, 24 uur daarvoor plaatsen, make ik nog een stapel verliefde foto op Instagram. Hoe gelukkig ze was met Ruud, maar uh, ja, het sprookje schijnt weer voorbij te zijn. Dus uh, we gaan er zeker vast en zeker meer over horen. En uh, Madman, Orange is the New Black en Game of Thrones zijn uh, grote kansemers voor de Emmy Awards. Ze doen het allemaal erg goed, hè. En uh, volgens mij, uh, ik weet niet, Madman, dat ken ik niet, maar... Uh, Orange is de nieuw, Black en Game of Thrones is natuurlijk... Uh, de ene is van uh, HBO en de andere is van uh, Netflix volgens mij. Of is het allebei van HBO? Ja, ik, uh, ik kijk er op bij, want je moet ervoor betalen. En uh, ja, ik betaal me al scheel aan, uh, aan televisie met alle kindercenters, Dus uh, ja, dat zit er niet in. En uh, Zara Whalen, die zei eerder nog uh, dat een carrièrevrouw niet aan hem besteed is... maar hij lijkt van gedachte te zijn. Hij schijnt stapelverliefd te zijn op een advocaten. Nou ja, dat kan natuurlijk leuk zijn, maar het heeft ook een hoop risico's... want je moet er geen ruzie mee krijgen, want uh, als er een advocaat is... dan uh, kleden ze je letterlijk even ik heb wel uit. hebben zo antwoord onderweg zo meteen de partyagenda. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan. op deze zaterdag 18 juli 2015. Maar eerst weer even terug naar de muziek. De Chainsmokers hebben een nieuwe plaat gemaakt. Hij is niet zo lekker als die vorige plaat. Op zich, misschien is het vaak genoeg gehoord, ga je hem vanzelf leuk vinden... Let You Go. Je hoort hem nu hier in The Nightwalk. We'll be right ...en daarvoor de Chainsmokers met Let You Go. Het is zaterdagavond, 18 juli. We gaan eens even kijken naar de feestjes. Het is natuurlijk stapavond en ja, waarschijnlijk... Uh, nou, waarschijnlijk ...de meesten hebben natuurlijk, uh, waarschijnlijk jij ook vakantie. Eh, zomervakantie, dus uh, als je in Nederland bent dan... Uh, heb ik nog een paar tips voor een leuke club waar je misschien kan gaan stappen. 25 juli, dat is uh, volgende week. Dan is het groot feest in uh, Escape in Amsterdam... Want dan is het Raimundo's Big Birthday Bash. Maar zover is het nog niet. Het is vandaag uh, zaterdag 18 juli. En dan vanaf 11 uur ben je welkom met. Uh, in de Escape natuurlijk met Brainwash. Want dan is Raimundo nog niet jarig. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Intree 16 euro met natuurlijk onze eigen zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij uitgenodigd. NOC, Sergio T. En MC is Charles En ook Mr. Uh, sexy, Mr. Uh, S. On seks natuurlijk. Dat vanavond dus in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse beetje Brainwash. En vanavond, of eigenlijk de hele dag, is vanmiddag om 12 uur begonnen. En het is uh, vanavond om elf uur weer afgelopen, dus je hoeft er echt niet meer toe te gaan. Maar dan ben je waarschijnlijk later natuurlijk het uh, TikTok Galactic Music Festival. In de Amsterdam Arena. Het park dan. Hè. Niet uh, de arena zelf, maar het park. Het was van 12 uur is het begonnen. Vanmiddag en het, tot, het duurt nog tot 11 uur vanavond. Met onder andere Dimitri Vegas en Like Mike, die kon je vandaag... Uh, nee, die gaan nog optreden op 10 uur vanavond. En zo meteen, uh, of is nu bezig, Wolfpack. Nou ja, Yellow Claw was er Sam Fox, Dubs, Face DJ Ruud, Dero, Wiewek. Glowing in the Dark, nou nog veel en veel meer. Maar ja, je hebt het toch allemaal gemist. Hè. En ook uh, vandaag was het natuurlijk in, Amsterdamse, in het Amsterdamse bos, moet ik zeggen. Electronic Family begon vanmiddag om 12 uur. Dat is inmiddels ook al bijna afgelopen. En vandaag gaan we ook in het uh, Bos, het uh, 22-vest. Allemaal feestjes. Het ja. is natuurlijk uh, vakantietijd en uh, ja, bijna alle weekenden heb je toch gemiddeld feestjes. Dus, uh, Mystery Lente uh, is uh, drie dagen. Dan heb je weer een rapport, toch, uh, Decibel... En ook vandaag in de Melkweg het weekend gefeestje Encore. En vanavond het thema Hollands, Home of Hip Hop en RB. Dat was vorige week ook. Met onder andere Snelle Jelle, Wax Spread en Kid Q. Het begint allemaal vanavond tot middernacht. Duurt het duurt tot 5 uur in de ochtend. En de is 10 euro. En ook vandaag hadden we het Kwaku Summer Festival in het Nelson Mandela Park in Amsterdam. En dat duurt volgens mij nog, uh, nou zeker, uh, bijna elk week hè. Dus de hele zomervakantie kan je daar nou volgens mij uh, langs gaan uh, met onder andere Caddy B, live band, show en uh, nou ja, van alles wat. Het is natuurlijk ook nog eens een uh, bijzondere programmering in verband met de internationale Nelson Mandela-dag. En het uh, duurt allemaal vier weken. Het Quaco uh, Summer Festival. En vanavond in Panama ook een leuk feestje. Remix. Begint om 11 uur, duurt tot 4 uur in de ochtend. Het zit natuurlijk op de Oostelijke Handelskamer. Interesse. 15 euro voor kop 10 euro. Maar ja, als je nu langs gaat, dan betaal je 15 euro. En je moet wel 21 zijn. En wie kan je verwachten? José, Jurgen, Silverius en TFX. Dat is vanavond in de Panama. En vanavond in Sugar Factory in Amsterdam. Het Kraft-invice Matthew J-feest. Begint rond middernacht. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. Met onder andere Buton. Applaus, Ap Ap Matthew J natuurlijk. Dexon. En uh, supported access MC Lloyd. En deze performance wordt gedaan door Bills Next Door uit Amsterdam. En het is allemaal techno wat je kan verwachten. Dat is allemaal vanavond in de Sugar Factory in Amsterdam. En vanavond in de Stalker. En we shake and bake. Nee, shake and bake moet ik zeggen. Schudden en bakken. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Intra is 7 euro. Met onder andere Dominique Brooks, Rocky, Wellstack en Attack dat is vanavond allemaal in de kromme Elleboogstegen, oftewel de Stalker in Haarlem. Een eclectic feestje, wat elke derde zaterdag van de maand wordt gehouden in de Stalker in natuurlijk Haarlem. En tot zover ook de feestjes voor deze zaterdagavond. Er zijn er nog veel meer, moet je maar even kijken op djguide.nl dan kan je er nog veel meer vinden. Dat gaan we zelf doen met de muziek. Oliver Helders en Sean Frank en Delaney J met Shades of Grey. I'm losing sleep by the smoke so I can breathe It's too dark Too loud in the city. If I had a thought I would say he was wrong. Got these scars, but I think they're pretty. So I say, Hey, been high since yesterday. You know it kills the pain. It's hard to find a love through every shade of gray. So tired of the same, never seems to change. It's hard to find a love through every shade of gray. Hey, hey. Hard yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's hard to find a love through every shade of gray. It's hard to find a love through every shade of gray.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 Gray, gray, gray. It's hard to find a love through every shade of gray. Yeah, yeah, yeah, yeah. It's hard to find a love through every shade of gray. Yeah.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 And hell's a place that everyone knows So don't be so hard on yourself, no more mm. We hebben Zandvoort, je luistert nog steeds naar de Nightwalk... iedere zaterdag aan van 9 tot middernacht. Hier stuurt je het beste van Dash R.B. een beetje pop tussendoor... met nu de tien bovenbeste plaatsen voor de dans. En trouwens, zojuist hoorde je Sam Velds met Show Me Love... een van de populairste zomerdanceplaten van dit moment. En ook hoorde je nog de nieuwe van Jazz Klein. met Don't Be So Hard On Yourself. De tien bovenbeste plaatsen voor de dans wordt deze week op 10. Uh, Nemi met Op 9. Sam Fell met die plaat die je zojuist hoorde, Show Me Love. Op 8, Brock and Fitch met One of These Days. En op 7, Nora and Pure met Saltwater, ga ik straks nog een voor je draaien. Op 6, ex-nummer 1 plaatje van Martin, Salveage en Sam met uh, Plus One. En op 5, Collective Doe met, met Sorry I Am Late. En op 4, Oliver Helden en Shaw met uh, Shades of Grey. Op 3 Martin Garrix en Matisse met Dragon. En op 2 Free Jack met Belt and Weasel met Somebody To Love. En deze week op 1 ook Martin Garrix, net als de nummer 3. En hier doet hij het ook samen met Matisse, maar dit is Breakthrough, Breakthrough de. Dat is de nieuwe nummer 1 in de 10 beste platen van de dansvoet. De top 10. En die ga ik niet goed draaien. Misschien dat ik hem straks uh, aan DJ Mou zou laten draaien. Zodat hij hem gaat draaien in zijn mix heb okay, wel de nummer 2 voor je klaarstaan. Free Jack, Mr. Belton Weasel, met Somebody to Love. Nummer 2, de 10 boven, beste plaat voor de dansvloer. What? Met ja, ja, ja. En dan voor Kroatië kwam met back to life. En zo kom ook een eind Dat eerste uurtje van de Night wordt niet gedrukt, zometeen een uur lang het beste van de clubs met DJ Mauso in zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje. Gaan we naar Italië met Dieter Cavascellie? met de beste van de clubs uit Italië. Ik laat je achter met Nora en Pure. Met Sold Water. En ik zeg tot zometeen na de break.